Wat een mooie antiek alweer, aan het begin van het tweede, tweede gedeelte van de show. Ik begin nu al met hakkelen, kun je nagaan. Goh. En ik moet nog 55 minuten. Barry, wat een mooie. One, two, three. Welkom bij het tweede gedeelte van de show. We gaan je oren lekker verwennen, ook dit uur, met iets meer herrie dan het vorige uur. Goedemorgen, met Alfred Blokhuizen. Herrie van onder andere Gary Rafferty. Goh, maakte dit nummer in 1982... Hij was een deel van Steelers Wheel, Weet je dat nog? God, het is allemaal zo lang geleden. Maar toch genieten van deze prachtige muziek hier bij GoFam. Luister mee naar Sleepwalking. Goedemorgen. Kylie Minogue, klein van stuk, maar groot van talent. Dat weten we allemaal. Een uh, aardige actrice, zou je kunnen zeggen. Hè? En een uh, toch wel begaafde zangeres. Ze heeft zich geweldig ontwikkeld. Eerlijk is heerlijk. Hier was met Confide in Me hier bij GoFM. En, en voor Gary Rafferty. Sleepwalking voor degenen die laat opstaan vandaag op deze toch wel mooie zondag. Straks een reportage van Jeroen van Gent. Hij ging de straat weer eens op en waar hij het met u over had, oh. dat hoor je zo meteen. Na, onder andere, Tom Jones. Luister mee, geniet mee met Sex Bomb. Goedemorgen. Yeah, De mannen van de Equals, Baby Come Back Geweldig, zo'n nummer trouwens En Tom Jones Sex het grappige is dat uh, Tom Jones al hits had In de tijd van de Equals en nu nog steeds, ja, eigenlijk goed zijn best doet. Want we zien hem nog regelmatig op de Britse televisie. Want daar doet hij uh, zo'n uh, talentenjachtshow. Hè? Dus uh, ja, dat is best wel indrukwekkend van deze oude baas, zou je kunnen zeggen. Straks gaan we het hebben over, uh, ja, uh, belangwekkende zaken in de show. Want... Uh, Jeroen van Gent, die ging de straat op, weet je wel. Met zijn uh, ja, mooie microfoon. En vroeg aan u, uh, wat is uw natuurlijke gave? Hmm, best wel een interessante vraag. Heeft u daar antwoord op? We gaan het straks merken over een minuut of tien hier in de show bij GoVem. Op je dunne linnen vleugels, steeg je langzaam naar de lucht. Je had gekeken naar de vogels en je dacht ik zou het net zo kunnen doen. En je wilde leren vliegen, van de grond worden bevrijd. En je vloog zoals je droomde en als niemand anders geloofde je toen. Vliegen als een vogel Tussen de wolken net als zij Vliegen op je eigen vleugels Tussen de wolken wilde jij En je wilde steeds weer vrij zijn Dus je vloog zo vaak je kon en je bleef er steeds maar lang Vloog steeds dichter naar de hemel en de zon Je ging steeds meer op in je droom Want daarboven was je vrij Tot die keer dat je omlaag kwam Toen was er weer een ander die opnieuw begon Vliegen als een vogel Tussen de wolken net als zij, vliegen op je eigen vleugels. tussen de wolken wilde jij. Maar er is nu veel veranderd, er vliegen mensen af en aan en je bulbert langs de startbaan. Pasensiebelt ligt erop boven je hoofd. Je ziet de wolken door je aan. Je krijgt je lunch precies op tijd Wie het wil, die kan niet vliegen Maar wat is er over van waar jij je hebt geloofd Vliegen als een vogel Tussen de wolken net als zij Vrij zijn op je eigen vleugels, tussen de wolken wilde jij vliegen als een vogel, tussen de wolken net als zij. Vrij zijn op je eigen vleugels, tussen de wolken wil. Het is dus veel te vroeg overleden deze dame. Donna Summer helaas, helaas. Een vrouw met prachtige hits. En... Mijn carrière begon natuurlijk in Nederland, weet je nog, met The Hostage. Wie weet dat nog te herinneren? Toch wel een heel grappig nummer. En in de chef van Oekels Disco, hoe kan ik me nog herinneren, werd het een zooitje met dat nummer. Maar ja, daar werd natuurlijk alles een zooitje. This time I know it's for real en ervoor Peter Schaap met vliegen als een vogel. Is dat wat voor u? I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. it. sexy by far, and I'm too sexy for my hat, too sexy for my hat, what do you think about that? I'm a model, you know what I mean, and I do my little turn on the catwalk, yeah, on the catwalk, on the catwalk, yeah, I shake my little touch on the catwalk. a little touch on the catwalk. Prachtig van No Doubt, It's My Life. Althans, ik vind het prachtig. Misschien vind jij het helemaal niks aan. Maar daarom hebben we ook zoveel afwisseling hier zo bij GoFemme. Ook voor jou zo meteen weer lekkere muziek. Hè? Trouwens, uh, ervoor hoorde je Right Set Fred en I'm Too Sexy. In de videoclip scheurt hij dan zijn t-shirt in 35 stukken. En dat schijnt dan heel indrukwekkend te zijn. Ja, zou kunnen. Zou kunnen. Um, we hebben onze razende verslaggever Jeroen van Gent weer de straat opgestuurd. Want ja... Hij is nieuwsgierig naar uh, wat u allemaal te melden heeft. En vandaag uh, heeft hij uh, in de aanbieding uh, ja, uw, antwoord, uh, uw antwoord op de vraag. Wat is uw natuurlijke gave? Want iedereen heeft een gave. Maar wat is de uwe? Hier zijn uw antwoorden. Wat is uw natuurlijke gave? Ja, ik denk dat ik zorgzaam ben. Dat dat me natuurlijk ja. afgaat. Ja. Zorgzaam? Ja. Voor uh, de, mijn naaste. Ja. ja. Kunt u daar nog een voorbeeld bij bedenken? Uh, nou ja, gewoon überhaupt. Uh, met gezin, familie. Ja. Mijn natuurlijke gave? Ja. Mm, volhouden. Volhouden? Ja. ja. Dagelijkse situaties? Oh, Dagelijkse situaties, uh, grote tegenslagen, kleine tegenslagen. Uh, Studie, werk, alles. Een natuurlijke gave? Nou, het glas is half vol. Oftewel, het is altijd wel positief. Ik ben een positief mens. Ik denk dat dat wel uh, ja, mijn grootste gave is. Het glas is halfvol, dus dat betekent dat u, uh, u kijkt niet naar de naar nadelen, maar meer naar de voordelen. Ja, wat u, u kijkt dingen van de positieve kant. Ja. En hoe, hoe past u dat toe in de dagelijkse praktijk? Ja, eigenlijk iedere dag wel. Als het regent kan er heel lang zachtgerijnig over oh, zijn, ja. maar dan gaat de regen niet van weg. Dus ja. nou ja, dan uh, kan je er net zo goed maar het beste van maken, toch? Ja, ja, ja. andere dingen doen in ja. plaats van uh, ja. mokken. En dingen die je toch niet kan veranderen, daar kan je wel over mokken, maar dat heeft totaal geen nut. Dus dat doen we dan ook maar niet. Volhouden? Volhouden, ja. Ze merkt van, oh wat moeilijk, doorgaan. Tandje bij. Tandje bij zelfs. Ja. Schep je er bovenop? Schep je er bovenop, ja. Wat is uw natuurlijke gave? Wat is jouw natuurlijke gave? Een gave, dus een, um, een voordeel. Een voordeel? Nou, ik denk haar gave is zang. Ze is echt met zangtalent geboren. Yeah? Ja? Ja. <laughs> Aha. Ja, als je lief vraagt, kan ze misschien een stukje zingen voor je. Nou, dat is te veel gevraagd. Ik denk zomaar op straat als moeder. Maar wat doe je? Een koor ofzo? of zo? Of? Ja, ik zing uh, gospelmuziek. Dat is christelijk muziek. Ah. Ja, dat zing ik. En uh, dat doe ik zelf thuis. Dat neem ik op en dan plaats ik op YouTube... Ja. Er is wel een gospelkoor in de regio ergens, toch? Ik, ik weet niet meer hoe het heet, maar... Ja, wij zijn van Rotterdam. Oké. Okay. Dus uh, ja, daar in de buurt hebben wij weinig uh, gospelkoor. Of nou ja, niet dat wat, wat ik ken. Makkelijk contact leggen met mensen. Ah. Ja, ik kan heel makkelijk contact leggen. Ik uh, heb uh, vaak geen blad voor de mond. Ik, uh, ja, dat is eigenlijk wel mijn natuurlijke gave. Dat ik uh, snel, ook in gezelschap en zo, wel iemand vind om mee te praten. Of een gesprek aanga. of... Uh, ja. Wat is uw natuurlijke gaven? Oeh, oeh, een natuurlijke gaven. Ik weet niet of het een gave is, maar doordenken. Doordenken? Ja. Ja? Ja. Dus door het oppervlakkige heen? Ja, ja, zeker. Door de waan van de dag heen? <laughs> ja, de, de wereld is gek. Gemiddeld gezien. Als je ziet wat er aan de hand is... Uh, ik ben nu 70, maar uh, het is een en al... Uh, ja, ik weet niet, afgang. Ik noem het oppervlakkigheid, maar ik weet niet... Uh, wat de mens bezielt. En dan kijkt u daarnaar en dan heeft u zo uw eigen gedachten. Ja, en mijn handelen. Wat is uw natuurlijke gave? Nou, Vroegzien is regeren. Vroegzien is regeren? Oh ja, dan, u draait het om. U draait het om. Ja. Uh, Goed vooruitkijken, zakelijk, dat soort dingen. Fruit denken, ja. eens over nadenken. Ja, dat is mijn gave, wil, denk ik. Anticiperen. Ja, dat is nuttig. Heel nuttig. Ja. Kunt u een voorbeeldje ja. noemen? <laughs> ja, dat is lastig. Gewoon even ja, dingen inschatten. Ja. Zeg maar. Vrij denken. Ook vaak voor anderen denken. Nou, dat, dat lukt mij wel. En dan merkt u bij jezelf: hé, hey, dat heb ik goed gedaan. En ik, heb, ik, had, ik had er al over nagedacht. Ja, dat denk ik wel, ja. Zelf verzonnen? Zelf verzonnen. Uh, nog niet. Nou ja, bedoel, nee, ik bedoel zelf verzonnen dat je dat zeg maar bent gaan doen. Um, nou, ik was er al wel bekend mee, want ik zong vroeger in, in koren. Um, maar op een gegeven moment dacht ik van, nou ja, laat ik, uh, laat ik dat ook gewoon blijven doen. Ja. Dus uh, niet echt zelf verzonnen, nee. Maar um, wel gewoon iets wat al eerder, oh, eerder oh, op mijn pad goed, was toch? gekomen, ja. En hoe zijn de reacties? Ja, positief. Leuk. Want dat gaan natuurlijk de hele wereld over doen met YouTube. Ja, zeker. Ja, heel positief. En mensen staan er goed, uh, kijken er goed tegenaan, zeg maar. positief ja. tegenaan. Ja, mensen worden daardoor geïnspireerd, gemotiveerd en uh, opgebouwd. Ja, want het is natuurlijk inhoudelijk dan gospel, dus uitdragen, ja. evangelistisch zeg ja, maar. Ja, ja, ja. precies. Ja. Wat mooi. Ja. En geen blad voor de mond, dat kan ook wel eens zijn dat het verkeerd opgevat wordt, maar valt mee tot nu toe? Nee, in de zin geen blad voor de mond van uh, het is niet dat ik stil ben. Uh, het is zo dat ik gewoon... Ja, als ik denk van, nou, ik, ja, het is stil of uh, uh, ik ken iemand niet. Ja, dan stap ik er ook net zo makkelijk op af. En ah, dan, ja. Het is een ijsbreker, zeg maar. Ja, zoiets. Zoiets, ja, ja, zeker. Ja, ja oké. Okay. Ja. Hoe doet u dat? Moet u daar nog over nadenken of gaat het vanzelf? Dat is een, dat is een natuurlijke gaaf waarschijnlijk toch, hè? Ja, het gaat vanzelf. Ja. ja, de ene keer dan denk ik heel makkelijk van, nou, ik ga dat zeggen of ik ga zus zeggen. Of ik spring in in een gesprek en uh, ja, anticipeer erop, dus zo, ja. We worden geregeerd door mensen die totaal niet praktisch zijn. Die weten wat er in de wereld gaande is. Die geen daadkracht hebben. Die geen visie hebben. Die niet op durven treden. Die alleen maar partijpolitiek horeren. Ik ken het niet anders noemen. Ik vind het allemaal slappe. Nou ja, veel maar een woord in. Ik weet niet wie, wie allemaal die haren aansteekt. Of dat nou met je een opzet, opzetje is, begint het bijna te geloven. Eerst dacht ik het niet, maar ik ben, begint bijna te geloven dat het een opzetje is hier en daar. Heeft u ook nog, kunt u nog aanvullen, heeft u een natuurlijke gave of? Mijn moeder die is, is heel een, een nederige persoon en die helpt heel graag ja. uh, andere mensen. Dus dat is haar gave, denk ik. Ja. Liefde is haar gave. Oké, okay. ja. ja. Ja. Dank je wel. Ja. Hartstikke goed. Ja. Grappig dat we dat beter over elkaar kunnen zeggen ja. dan, dan ja, over onszelf. Is waar. Ja, Daar zit wel wat in, dat is ja. waar. Hartstikke bedankt voor de reactie. Ja, bedankt hey, bedankt voor, wel thuis. Oké. Okay. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Naturally, people come and people go, naturally, let's be natural. Everything naturally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 That way I take it back. I didn't mean it. Please forget what I just said. I take it back. I'm sorry, I must have been out of my head. Sandy Posey. Yeah. Country and Western. Hierbij go. Even. Lekker. Toch? Ja. I take it back. En voor uh, Let's Be Natural van The Rattles. Een soort kopietje van de Beatles. Speciaal voor uh, Jeroen. Want die krijgt natuurlijk als beloning regelmatig aan het einde van zijn reportage een nummer naar keuze. En dit is er een van. Tijd voor iets meer tempo op deze zondagmorgen. Tempo. Ja, gemaakt door Harold Melvin en de Blue Notes. Ze hebben het over verloren liefde. The Love I Lost. Goedemorgen. Hoping That you and I Could make it all through But something Als je al niet uh, lekker wakker uh, bent, dan weet ben ik nu wel, of was eigenlijk hè. Nou, uh, dan weet je het nu wel met original en dance around the world. En voor Harold Melvin en The Blue Notes en The Love I Lost. God, wat een prachtige uh, oude disco turn uit 1973. God loopt de aardig tegen 12. Hier is een beetje GoFam. Dus uh, ik moet zo meteen alweer nou opkrassen. Maar zover is het nog niet. Ik heb eerst nog iets moois van. Nou ja, moois. Iets stevigs. Van smaken verschillen natuurlijk. Buddy Sinclair. Clair met Junith Gloria. Weet je nog? Oh, die deden toch in Gospels? Ooit. Hier is ze met y Kiki Man. Is St. in haar jonge jaren en uh, toen nog niet uh, aan de prettige middelen zal ik maar zeggen, aan een drankje ja, drankje um, <laughs> en, um, ze deed het samen met Unit uh, Gloria ze zong eerst uh, allerlei gelovige liederen maar ja, dat kun je toch niet zeggen van deze Waikiki man En voor de Jericho en Dance Around the World ik wens je nog een uh, hele mooie dag voor zometeen want ik ga er voor het is mooi geweest voor vandaag en ik hoop dat je er weer bij bent volgende week zondag. Um, om een uur of uh, tien, dan ben ik er weer. Ik moet weer een beetje redelijk vroeg uh, de koffer uit... om uh, jou te vermaken op de zondagmorgen uh, tijdens je zondagochtend ontbijt. Maar ik doe het met plezier hoor. Hier bij GoFam. denk erop geen misverstand. Ik wens je nog een hele mooie dag vandaag. Geniet ervan. En tot besluit van deze show. Pussycat en doing la bamba. Tot volgende week.